Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Deskundigen zijn bezorgd afname van het aantal alcoholcontroles in het verkeer. In drie jaar tijd is het aantal controles gehalveerd... blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Zo wordt de alcoholfuik nauwelijks meer gebruikt... volgens de politie omdat die niet effectief is. Deskundigen spreken dat tegen. Veilig Verkeer Nederland en oud-verkeersofficier Koos Spee zeggen... dat zo'n fuik, waarbij alle automobilisten moeten blazen... vooral preventief werkt... Volgens Spee moeten het kortdurende controles zijn steeds op een andere plaats. In Den Haag zijn twee mensen opgepakt die een tramcontroleur hebben bedreigd en mishandeld. Het ging mis toen de controleur een twintigjarige zwartrijder uit Zoetermeer wilde bekeuren. De man bedreigde de controleur en werd aangehouden. Een 30-jarige Amsterdammer bemoeide zich ermee en schopte drie controleurs in hun gezicht. Een van hen moest zich laten nakijken in het ziekenhuis. De Duitse sociaaldemocraten profiteren van de aanstelling van Martin Schulz... als lijsttrekker en kandidaat bondskanselier. De SPD heeft al 2500 nieuwe leden binnengekregen, veel meer dan normaal. En doet het ineens ook veel beter in de peilingen. Volgens een ARD-peiling wordt de achterstand op de CDU-CSU... van bondskanselier Merkel snel kleiner. De SPD staat nu op 28 procent, de CDU-CSU op 34. Volgens de peiling is Schulz als kandidaat bondskanselier populairder dan Merkel... In Amsterdam zijn tientallen jongeren vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan. Het gebeurde in de wijk Slotermeer bij het Gerbrandi Park. Agenten wilden de groepen kalmeren, maar kregen beledigingen naar hun hoofd geslingerd. Ook schopten jongeren tegen de politieauto's. Dertien verdachten zijn aangehouden, ze zijn allemaal tussen de 13 en 15 jaar. Bij de arrestaties raakte één agent gewond, hij moest voor controle naar het ziekenhuis. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht trekt de regen naar het oosten weg. Morgen is het droog en schijnt soms de zon. En met maximaal 10 graden is het opnieuw zacht. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Z met nu Alternative FM. Welkom bij deze Alternative FM. En deze staat in de teken van de Rob akda de derde compilatie-uitzending van, uh, van die avond. Dus geef we het woord aan Pepe Fischer. We trapten trouwens af met Dakota. Heel snel. Dames en heren, fijn dat jullie de weg hebben weten te vinden naar alweer onze derde voorronde van Rob Actal jaargang 2016-2017. Nu hebt het er enkele keer helemaal goed geraden. Ik heb altijd wel een heel dringend verzoek. En dat is voor de act die als eerste moet optreden. Natuurlijk niet makkelijk om om acht uur al de gelederen helemaal warm te krijgen. En dan is het natuurlijk wel zo aardig als u met z'n allen even meedoet. Dus kom wat naar voren. En al die mensen die erboven staan, kom even naar beneden. En doe even lekker mee. We gaan twintig minuten beginnen hier met de eerste act. En dat is een hip-hop act. Jawel, ze leerden elkaar kennen in 2006 alweer. En sindsdien zijn het twee puzzelstukjes die passen met een hamer. Zoals ik in de biografie kon lezen. En drie maanden na de eerste ontmoeting werd alweer de eerste geboren. De prachtige CD uit IJmuiden. Ze spelen voorprogramma van onder het DFB-kastel, onder honden opgezwollen tyfoon, de vakkerbrigade en vele andere. En dat zijn natuurlijk allemaal namen waar ook dezelfde mensen ongeveer in voorkomen, volgens mij. Nu, oh no, 2000 en nog wat. het laatste tweetal de maatschappij weer niet met rust. Van hoorspel tot freestyle, ze doen het allemaal, hou van ze of haat ze, pleit erop of schijt erop, het maakt hen niks uit. Harde kak, hier is Recht door Zee! Oh, die opa's doen ook mee geloof ik van ze, wacht even. Hij hier niet aan hoor. Doe me even aan dan. Even kijken. Is, de, is, de, is de bon? Oh, ja. Hij staat hierboel. Goedenavond. Ja. Wat een gezellige pol weer. Wij zijn de opa's van recht door zee. Ja. En wij hebben het genoegen om onze kleintsoons aan te kondigen. Wat gezellig. Deze man hier naast me is DJ. En die gaat even twee plaatjes draaien als hey. intro-muziekje. Even, even kijken. Ga eens uh, even e zoeken. Het eerste plaatje. Hij nee, die niet. Even gezellig nee. Zoek is goed, man. deze, ik heb mijn bril niet bij. Ja, ja, hier heb je mijn lijstje. Ja, okay. Even kijken. Ja. Uh, deze. Ik druk op orde. Ja. Wat is dit nou? Nou, niet goed. Ik zit toch, godverdomme, niet bij de Chinees? Nee. Nou, uh, Zoek uh, even wat, uh, wat dan. Klik je dan, dan? dan? Uh, al al elke keer tijdens dit van die jongens. Ja, lekker Chinezen. Oh, mooie hoes. Uh, ja, die doen. Ja, ja, ja doen we. Ja. Oké, okay. gaan we er nu in? Ja, ja. die terug. Oh, oh, goed. Ja, daar komt ie. Oh, lekker. Ja, oude jas. Yes. Uh, oh, misschien iets te oud voor de kinderen. Ik zal hem even voor ze opvoeren. Ja, doe maar. Hop, een beetje modern. Oh, het met de oude. Ja, ja. Wij noemen het rock rock'n'roll roll hoor. Het zwingt als een man. Helm naad. Nou, hier komen ze dan. Recht door zee, ja. Vooral wat okay. we zijn onder de in de wereld van het dicht. Doe plicht en kom het recht in je gezicht. Het circus gaat verder en nemen de tijd voor het maken van muziek voor het ropen van die stijl. Van voor het al verse zinnen, ontginnen van tracks die spinnen, staag je heel niet buiten zinnen wat naar buiten komt. Chartief van binnen, een goedkope snel waarvoor je best wat binnen. Je hebt een grote dek maar maakt, je hoort niet waar. Het is als een kut met te veel haar. Niemand is er voor, want zijn waardeloze mening. Niets onderbouwen is iets van een één Deze eenheid heeft alle elementen. Luister onze scheids, zorg dat je het kent en laat ons horen waar jij voor kiest. Dan hoor ik die rapper als onthardig artiest. Uit, hij, de twee. Halt even twee. Oké dan de Offlane act. E de... Ja, op de maat rennen wij op de onder de straat. straat. Met alleen op deze rij voor wij er weer verlaten. En aan het einde van de tunnel zie ik het einde is een gericht op mijn plicht, voor ik bezwijk en zwicht. Voor de hersenloze kuddes die de paria verdrappen. Of iets snappen, die lachen om onze grappen. Maar de grappen zonder grond zijn je meer diep. We worden uitgelachen, maar eigenlijk ligt zijn deze een bak. Voor de diepe gronden die stille water herbergen. Energie en geest die hun hersenen herbergen. Gedachten gangen wel van menig mensen vrij zijn. Maar die ik gewoon keihard op schijzer. Zodat zodat iedereen kan luisteren naar ons vertest, zodat iedereen, zorgt in elk gewest, zodat iedereen, ongeacht van welke ouder je kleur komt, gewoon een keer aan de fucking deur komt. Uitijm, ui, de twee, uitijm, ui. komt goed. Ja, je hebt een zak stofferdijden meegemaakt. Heeft de bietje weer gesmaakt? Hebben we de tekst hier geraakt? Yep. Heb ik je doen kotsen? Heb ik je doen denken? Ja, dus dat is het mooiste wat je ons gaat schenken. De stap in onze wereld, want die, die is, is vet. Ons eigen leven, dus artiest of gelet. Laat van je horen, ook al is het goal. En waar, zoals die rechts. Waarmee dekt de score. Dus laat je sowieso horen, via ons of niet. al maken duurt van de we gaan stolen biedt. Wie nee. wat wij iets het zo dragen, die maken mij uit buiten. Goede redenen om je bij ons aan te sluiten. Als een scherp zwaard komen wij uit de scheden. Troppen deze scherp met een creatieve reden. En ben je een MC met een dope flow Hey, sluit je wel samen neem een grote bloem mee. Uitijm uit de muur, uit de twee. Uitijm uit de muur, de twee.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 Dat doe je volgens mij al je hele leven, Bjuren? Uh, ja, het is bij mij in 1995 begonnen en uitgebouwd tot wat het nu is. En nu doe ik ook dingetjes ernaast, als schrijven. Ik ben natuurlijk ook stadsdichter van Velsen geweest. Dus ja, alles met de rijmen te maken heb doen. We. Dus, uh... Uh, en, en de voorliefde is altijd gebleven, waar is het uh, verschil uh, met, met, wat je, met die eerdere projecten dan? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat was, was op een moment. was gewoon een, weet je, een beetje zoekende, een beetje uh, uitproberen hier en daar. En uh, ja, ook wat solo dingen natuurlijk gedaan. Uh -huh. En wat ik nu uh, met, uh, met Martin uh, doe, dat, is, ja, dat, is, dat staat al. Uh, pff, jezus, uh, nou, ruim 14 jaar, als het niet, uh, niet langer is. Ja. Dus, ja, want want uh, Martin, jij doet. Je, je, bent, uh, je kent hem ook zo, zo wat uit, uit zijn broekzak. Ja. Ik ken Buren al heel lang, uh, nu een jaar of 15, 16 zo'n beetje. Ja. En uh, we hebben al heel lang inderdaad een muzikale samenwerking, uh, ook al zo'n 15 jaar. Ja. Vrij snel dat we elkaar leren kennen. Ja. Uh, en heb jij, jij hebt toch ook nog uh, zelf ook nog wat dingen gedaan? Ik uh, ben met van alles bezig geweest, ik uh, ben nog steeds de helft van de Krimi-Clowns. Ik... Ja, de Krimi-Clowns? Ja, nou ja. En uh, ik heb ook samen met een, uh, een vriend van mij, uh, Olaf Demmers, hebben we een uh, akoestisch project Mechanically Separated Chicken. Uh, dus voornamelijk akoestische gitaarmuziek met uh, veel uh, poëzie en uh, dat soort dingen. Dus ik ben muzikaal met van alles bezig. Ja, is dit, uh, moest dat ook een beetje, uh, vond je zelf? Uh, meer een beetje het, uh, het literaire erin gooien? Uh, ja, weet je, op, op een gegeven moment. Ik, op een gegeven moment ben ik door een vriend van mij die had een dichtbundel gemaakt. Hij zei, zo vet, hoor. ik heb al die jaren zo zoveel geschreven. Het wordt voor mij ook wel eens tijd om ja, te bundelen. Ik heb vorig jaar een contract getekend bij een uh, uitgeverij. En, uh, die gaan mijn eerste dichtbundel uit, uh, ja, uitgeven. Ja. En, uh, er zit ook een CD bij. Dus uh, ja, eigenlijk alles valt eigenlijk weer in een bepaald uh, kader waar, waar ik me op dit moment heel erg prettig in voel. Dus, uh, ja. Uh, en dan zijn jullie weer terug uh, hier in halen bij de Rob Agda Award. Want, uh, want het is ook al uh, een hele tijd uh, terug uh, dat, dat, dat ik jullie hier ergens ooit uh, heb uh, hier zien rondlopen. Uh, is er, ja, uh, is, hoe is dat dan de beleving nu? Uh, de beleving nu is, uh, merk ik voor mezelf heel erg, is dat er nog... Um Heel veel uh, voorbereidingstijd was. Ja. Um, ze hebben ook uh, van die uh, uh, ja, speciale klinieken noem ik maar even, uh, georganiseerd in het slachthuis, ja, ja. Uh, waarbij uh, je demo werd beoordeeld of uh, met je biografie uh, werd ernaar gekeken hoe je die zo goed mogelijk maakt. Mm -hmm. uh, bandfoto's werden daar ook bij gemaakt. En uh, dat was uh, tien jaar geleden, was dat niet zo. Plus natuurlijk dat er nu heel veel via social media uh, gebeurt. Uh, Stemrondes blijkbaar uh, die via Facebook uh, gebeuren. En uh, natuurlijk heel veel uh, promotie en dergelijke. Dus ja, dat zie ik wel wat er veranderd is in de, ten opzichte van tien jaar geleden. Uh, ja, is zo'n uh, zo avond als deze dan toch uh, ja, een beetje... Ja, Jullie zijn dan de eerste hè? Dan, uh, dan is het toch altijd de eerste, weer... De beste toch? <laughs> maar goed, uh, het is, uh, maar daar, daar zitten jullie niet zo mee. Want dat we moeten aftrappen? Ja. Nee, nee. Ja, weet je, het is altijd even... Ja, op een gegeven moment iets van, ja, oké, okay, het uh, is zoals het is. En uh, ja, de organisatie had het uh, ook anders, uh, anders verwacht. Dus die hadden ook zoiets van, uh, oké, okay, nou, de instrumentale band uh, met de USB, die gaan als eerst. Dus we hebben, hebben dus druk, druk, druk bezig met, met uh, voorbereiden daarin van, oké, okay, we gaan als eerst... We gaan ze wel eens even een poepje laten ruiken wat we, wat we kunnen nog steeds. Dus. Nog even voor de mensen die dit volgen. Want wij zenden natuurlijk die compilatie later uit. Uh, waar zijn jullie te vinden? Wij zijn te vinden op... Uh... De, na de website die Björn gaat noemen. Want die werd het vast wel uit zijn hoofd. Gaat uh, Björn dat noemen? Het is een hele lange website. Dus als mensen naar de website van Patronaat gaan. En ze zien zeg maar onze naam staan. Recht door zee staat daar de link. En uh, daar kun je opklikken. En dan zoek je op uh, Van Houten Dichter. En dat, uh, dan kom je vanzelf bij mijn, uh, bij mijn website. En dan kun je de hele klik die je vanavond hebt gehoord. Nog eens gratis downloaden ook. Dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan en ook bedankt. Goed, het volgende nummer trekken wij ten strijde. Hier zijn we weer, het illustere duo. Met vette shit terug in status quo. Vanuit het hier naar gereerd in. Nog steeds die blink-shit En nep-rap vermenig op je gesteën, de rauwe shit En via de box in het jouwe shit Chicks willen weten hoe het met de vrouwen zit Jouw vertrouwd zijn, dat is de vertrouwen shit Kom recht in je stoel en de smaak te pakken Kom samen met Ace deze mic te nakken En jou en je crew zwaar aan te pakken Met de dope stijl en laat ze in de strontzak bevaren Vanuit de Muiden, ons gebied Een handelsplaats die je van gemakken voorziet Van strand, stront, zee, duinen is zelfs een bos maar daar gaat niet heen, ik laat mijn hond in je tuin los Dan zul je merken hoe vet onze scheid is En je hip, het paradijs van z'n is Laat je doorgaan, met, met ons verkritiseren Zal één zijn, MES in je keel perforeren Dan mag je praten, hoe je het ons haalt Er is de kans groot, dat niemand je verstaat Dus wil je de panel, zoek dan wat hulp Zonder aanval, ligt je kop al op hulp Ik was even neidig, maar daar ik niet verhaal Snap nog veel in m'n waar je staat So is it, and so laughed it. the clown ik heb ik zaag in je maag Hoe er aan komt, blijft voor jou de vraag nee, Nog wel vaak Het resultaat mag er wezen Door gesteën bezig Echter later op de bar Ik duw een paar honden geef je armen aan de rijken Je benen aan de armen Wat ik zal ook oh, kut bekend. Ik blijft hangen aan je darmen Geen alarm Ik ben niet een van de natte krant Een echte zieme paard heeft altijd iets achter de hand Zoals een partner in Rijn Een partner in pijn En voel je naar buiten die net zo ziek en leuk lijkt te zijn Bewijs is al geleverd Uit de muiden was de shit Een schep uit een vat vol stip, Waar nog veel meer in zit heeft de baan, weer weer het keer, dus weer de sfeer verbetert. meer en meer de bieden. Doet je horen zijn volumes tijd je 13 is waar ik op sfeer. Het hogere niveau waarin ik mijn bed weer verkeer. Hij blijft weg, verf dood en verderst. Voel nog steeds de modische teksten in je hersenen. en verf van het weer bewandel. Ik weer aan de pad. Van mijn gedachten ben verwijderd van de stik. En naar duistere macht, waar we lachen, waar we huilen En nog steeds van bloe ruilen en de leven met je leven bier En andere zij te vuilen, een andere zet uit dezelfde de keuken de Waar we als vanuit, de tracks verneuten Herberekenes verbeteren te terwijl we beleefd zijn vergeven oh, Dat zal weer in leven zijn Het circus oh. met de clown en de peer is gekomen. Hij achtervolgt je op straat, hij in je droom Dus kijk maar uit, uit de weg, blijf je staan Van deze ramp raken zelf als stoppen van de leg Maar leg je grenzen, en wij vervullen al je wensen Ik ben het clown ik verhaal, maar we blijven alle mensen. Wat doet jij nou? Zeugen die kapot. Gus, hey zijn toch nog ja. weer klaar. Die doet dat maar zijn neus om. Ja, schiet dan nou maar op. Zoek ja, die plaat. Ja, wat is hem ook weer? Ze we staat te stressen. Uh, dat is die Ja, schiet uh, dan maar op. Dat is de Chinees. Oh, lekker. Ja, ook oh, nou, Ja, pak die no. plaat dan. Uh, hey, dit is hem, dit is hem. Ja, ja. Dan kom ja. Uh, daar komt die. Schiet maar op. En hey, Willemboon. Ja, op Oh, oh, kom op, kom op. Die stekker erin, joh. Die stekker weer. Oh, en Heen. Ik hou weer de Blauw, hempeer de keer. He is de blauw? Een man de man. Hees de blauw. He Patronaat. Oké okay, dan. Ik zie de presentator nog staan. We hebben nog 2 minuten, hè? Zeg je dat nou? We je nog een paar minuten? Nee. Oh, denk al. Over en uitjew. Patronaat. Ah. Dank jullie wel. En voor alle andere ex, kickers, Dank jullie wel. En een goed begin is altijd het halve werk, zeg ik maar. Onvervaste, neder, hip Hop uit Uimuiden, jongens en meisjes, dames en heren. De aftrap op verzorgd door, rechtdoorzij. Jawel. Ja. En uh, ze hebben een cd uit, heb ik begrepen, maar er een Hoeveel heb je er uitgebracht eigenlijk? Stuk of drie? Is er wat te krijgen ergens? Uh, vertel. Ja, kijk op de patroonat-site, klik op onze link, dan kan je die lso downloaden. Check dat, recht door zee, dus allemaal voor jullie, ik kan het allemaal thuis nog even terugluisteren, lijkt me geen slecht plan. En trouwens, die laatste man met die hoed, die heeft in 2007 nog meegedaan hier bij de Rob Act Awards en toen heette zijn echt Beer trouwens. Waren de mensen toen ook, uh... mag ik even handen zien? Echt waar? Ja, ja, ja jij, jij zal er niet geweest zijn, oké, okay, maar goed. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan ombouwen. Over een minuut of tien zijn we terug met alweer de tweede band van vanavond. En ik beloof u elke keer, en ook deze keer zal ik dat doen. Het wordt een hele gevarieerde avond. Zeer veel afwisseling. Maar iedereen natuurlijk met hart en ziel, bloed, zweet en tranen. Zo gaat dat bij die voorrondes van de Roep Award. Tot zo! Het is altijd leuk natuurlijk, om uh, oude bekenden hier terug te zien op het podium uh, bij de Rob Actor Awards, zoals dat natuurlijk net bij de eerste band. Maar bij deze tweede band zien we ze waar ook finalisten van uh, wel eer en toen in een andere, andere hoedanigheid, laat ik het zomaar noemen. Hun biografie uh, begint als volgt, de gekte is nabij. Uh, mag ik even de neuzen deze kant op, het netwerk is nu opgehouden bij deze allemaal wat dichterbij komen, allemaal van boven naar beneden. Godverdamme, zeg, ik sta niet tegen het plafond te lullen, kom op zeg. Dus de gekte is nabij, deze jongens trekken alles uit de kast om de luisteraar te verrassen. En dat resulteert in gecompliceerde, maar toch toegankelijke muziek. De band streeft naar een nieuwe sound die zowel meeslepend als angstaanjagend is. Toch schuwen ze niet hun kwetsbare kant te tonen in kleine liedjes. Groots! In het bombastische en in het kleine. Geef een applaus voor Instrumental Disorder! Thank Instrumental Disorder, mag ik het zo zeggen? Nou, niet de, dat, is, ja. dat is een beetje als, alsof we het menen. <laughs> uh, De tweede band van, uh, van deze avond was dat. Uh, ja, ik, ik, ik heb ook eventjes uh, half uh, zitten luisteren. Uh, serieus? Serieus? Ja. ja, het is waar. Ik heb al vaker mensen gehoor, uh, horen zeggen... dat we zeker geen luchtige muziek maken. Maar ik, ik zou het niet per se serieus noemen. Ik zou het eerder... Gevoelig noemen. En dat in combinatie met ruig. Nou, dat wordt dan serieus blijkbaar. Uh, uh, zijn jullie gevoelige gasten? Jawel, ja. Ja, wel. Vooral Bob. <laughs> Bob. Bob. Uh, en, en Yves die heeft vast wel wat duisternis in zich. Nee, we zijn, al, we zijn allemaal wel liefertjes hoor. We zijn allemaal wel liefertjes. <laughs> maar uh, moet dat ook een beetje, uh, de, de, een beetje de emotie in uh, de muziek uh, terug uh, te horen? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je kan geen muziek maken zonder emotie. Ja, dat is natuurlijk een vraag, Maar goed, ik bedoel ermee te zeggen van... Maar zijn jullie ook opgevonden standjes of niet? Nou, niet altijd. Maar wanneer het nodig is wel. Ja. Ja. Gebeurt het wel eens dat in de repetitieruimte... Er nog wel eens krachttermen worden gebezigd? Nou, ik heb zeg maar, want uh, ik heb vorige week hebben we heel veel gerepeteerd, ongeveer na drie, vier uurtjes per dag, nah, Nee, ja. twee, drie uurtjes per dag ongeveer. En toen heb ik wel drie paar stokken kapot geslagen in een week tijd. En dat gebeurde normaal nooit. Dus, ja. Uh, moest daar op een gegeven moment een stuk energie in kwijt of zo? Nee, nee Nou ja, misschien ook wel. Ik weet het niet, maar het, was, ja, het speelde gewoon zo lekker allemaal. Dus ja. Uh, hoe lang uh, bestaat bent? Uh, in deze formatie drie maanden. Dus dat betekent uh, heel goed op elkaar uh, in uh, lopen spelen. Ja, ja zeker. We zijn, uh, nou, zoals Robin al zei, we zijn de laatste paar weken eigenlijk dagelijks uh, wezen oefenen. Dus uh, ja, dat, dat loont ook wel. Uh, in, in wat voor opzicht? Nou, we zijn gewoon zeker strakker geworden. Beter op elkaar ingespeeld. Ook duidelijk uh, dat we van elkaar goed doorhebben wat we bedoelen, weet je wel. Wat we... Uh, wat we bedoelen, gewoon als we iets doen, iets improviseren, dan kunnen we daar steeds makkelijker op ingrijpen. Ja. Is dat er ook een beetje vanavond een beetje uitgekomen? Qua improviseren. Nou ja, wat, uh, wat mijn buurman hier zegt. Oh ja, zeker. Je, je, um, er zijn toch altijd wel dingetjes die je niet verwacht, op het, omdat je dan opeens op het podium staat. Maar omdat we hebben zo vaak zoveel tijd uh, met elkaar doorgebracht deze drie maanden. Qua, oef-, qua oefenen dan. Dus, je, dus ook al weet je dat, uh, dat iemand een fout maakt, dat je toch altijd wel weet dat je op een ander kan rekenen. En, uh, ik heb zelf wel, uh, ik heb wel eens een foutje gemaakt vanavond. En dankzij uh, jullie <laughs> ben ik er toch gekomen. Dank jullie guys. Maar goed, uh, is het, uh, maakt dat het bent ook een stuk uh, beter daardoor? Um, dat we beter kunnen communiceren. Nou, fout maken en uh, noem maar op. Uh, nou, een beetje goede muziek, daar, daar uh, moeten wel een paar fouten in worden gemaakt. Ja. Ja. Ik bedoel, we zijn ook al geïnteresseerd in hoe lelijk kun je muziek maken, weet je wel. Ja. Um, no normaal uh, heb je de spanningsboog van uh, subdonant, dominant, tonica. En we zijn wel aan het onderzoeken welke dissonante tonen kunnen en wat niet kan in de muziek. En af en toe schieten we buiten de grenzen. Maar we proberen het uh, zo genuanceerd mogelijk te maken dat mensen begrijpen wat we bedoelen. Oké, okay, dat klonk als een uh, hoop gibberish. <tied> ja, ja, ja, ja, ja, ja, duidelijk. Vond ik wel een heel mooi uh, ja, het is een mooie volzin. En het is ook. Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Even nog uh, voor de mensen thuis uh, die uh, aan deze uh, brei van woorden. die de frontman net heeft uh, genoemd. Uh, waar zijn jullie te vinden? Heilo en Castricum. Ja, maar op het wereldwijde web. Oh, uh, Facebook, je hebt de Spotify, je hebt de, heb je de iTunes? Ja, je hebt de iTunes, je hebt de Soundcloud, Soundcloud bestaat, het? Ja, het bestaat nog. ITunes. En uh, nou, binnenkort op uh, Radio 2, nee, natuurlijk niet. Um, ja, daar, overal. Ga maar googlen. Dankjewel. Dankjewel. Um, sorry, dat was een beetje hard. Sorry dat we zo hard waren. Het volgende nummer is iets rustiger. Dit is ons laatste nummer. Het heet Sin For A Sin. We hebben nog nooit live gespeeld. Dus alsjeblieft. En bedankt dat we hier mochten spelen. All I ever learned has been written in books I've got my mouth wide open Does my tone bother you? I've got my mouth wide open Just to swallow it whole Like a snake attack I absorb your tissue Rise up to the man in black But you might see truth, please attach your hand I've got nothing to do, yes I can be like you be We're Opportunities What kind of Will we ever break The circle Trading sin For a sin De afgelopen 20 minuten werden volledig in beslag genomen door niemand minder dan Instrumental Disorder! En ik las in hun biografie dat er gewerkt wordt aan een tweede album. Is die al in aantocht? Kun jij ons er wat over vertellen? Misschien Staat die nog open? Het album is waarschijnlijk in een maandje of twee af. Dan kun je het kopen. Of je krijgt dan gratis als je met ons flirt. Hier vooraan staan er al een paar met natte oogjes te gluren naar. Ja, nee, dat, dat is gewoon... Ja. Die niet. Jullie, jullie lekker niet. Die hebben hun eigen groepen dus zo. Jullie moeten zelf betalen. Uh, ja, oké. Okay. Jullie moeten dubbel betalen. Oké, okay, nog één keer voor Instrumental is Thank you. All right. En trouwens, ik maakte een kleine vergissing bij het begin met de aankondiging dat Golds trouwens voor de vierde bent dat ik zei dat de finalisten van de vorige keer waren. Dat waren jullie niet. Sorry, excuus. ja, culpa. We gaan tien minuten ombouwen. We zijn zo dadelijk weer terug met weer iets totaal anders. Zotto. Yes, begin 2014 was de geboorte van deze vijf formatie uit Haarlem. Vijf koppige koppen, hey, dat betekent natuurlijk vijf muzieksmaken. En uiteindelijk komt dat alles tezamen in een eclectische mix van muziekstijden. Juni vorig jaar waren ze Sound van de Maand bij Haarlem 105 uh, met hun videoclip Shoot Me Down. Wauw, die titel. <laughs> Intrigerend. En ook diezelfde zomer deden ze een, een korte tour langs pittoreske Franse boerendorpjes. En um, dat was een groot succes immers. Ja toch, heerlijke kaas- en wijnreis was het uiteindelijk. Dat... Ja. Mewi, oui. drie woorden geleerd daar. Even kijken, uh, ze zijn nu uiteindelijk toe aan een nieuw avontuur. En een nieuwe uitdaging en dat hopen ze te vinden. Hier bij onze eigen Rob akta Nou voor de draad ermee zeg ik, laat maar wat horen. Geef een applaus voor jullie kant. Voor de... My friend! De derde, dat zijn de Mavics. En we hebben het genoegen dat wij dan even met de frontvrouw van de band, en dat is Sarah. Ja. ja? Klopt helemaal. Ja, want uh, jullie hebben nu uh, jullie optreden gehad. Ja, ja. ja, het was echt heerlijk. Ja? Ben je een podiumbeest? Nou, uh, toch wel. Ja? Ik dacht, uh, zal het eruit komen vanavond? Want ik was wel een beetje nerveus. Maar gelukkig uh, kwam het er wel uit. Maar als je eenmaal op het podium staat, dan uh, gaat dan alles uh, ja, gewoon, gewoon... alle remmen los. Ja, ja, ja. ja. Um, even over de band zelf. Want ja, uh, ik, een beetje toegankelijke. Uh, het is toegankelijk. Ja, het is best wel toegankelijke muziek. En uh, ja, het is heel vrolijk en... Uh, ja, we vinden het zelf gewoon heel leuk om te doen. En we vinden het fijn om met z'n vijf uh, samen te zijn. En uh, we doen het vooral gewoon met veel plezier. Dat is, dat is ons motto eigenlijk. Is dat uh, de eerste voorwaarde? Of uh, moeten het ook nog uh, hele goede, goed uh, doortimmerde liedjes ook zijn? Nou... Uh, we worden niet vrolijk van uh, slechte liedjes, dus. <arloes> ja, het moet vooral heel leuk zijn. En uh, ja, dus... Uh oh, er komen even wat bekend naar. Ja, ja, ja, ja. <t> <en> die, die, die, die... <imperfect> Oké, okay, maar goed. Ze komen er straks, uh, denk ik, aan. Ja, But dus yeah. vooral... We wij wij, wij maken vooral ook vrolijke muziek, want daar worden we vrolijk van. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Uh, is het ook nog ergens uh, van, van, een, uh, van een bepaalde periode waarvan je denkt... Nou ja, uh, daar is het ook een beetje op geschoeid? Um, nee. Eigenlijk niet, nee. Want we zijn allemaal, komen we eigenlijk vanuit een ander genre, zijn we bij elkaar gekomen. En we houden allemaal van heel veel verschillende stijlen muziek. En um, ja, daardoor uh, is het niet echt op één iets gebaseerd. Maar we hebben dat Hammond-orgel en daardoor klinkt het wel vrij snel dat mensen zeggen, nou een beetje een s sound... Maar ik vind het niet per se een 70 sound hebben. Is het ook zo dat, uh, dat jij uh, vroeger ook uh, met muziek bent opgevoed? Jazeker, ja. Ja, ja. ja ik ben uh, in Haarlem opgegroeid ook. En uh, ik zat vroeger op de koorschool. <laughs> ja. Dus uh, dat was heel uh, kerkelijke muziek. Maar dat is ja. wel echt fantastisch. Want je krijgt op hele jonge leeftijd uh, al heel veel muziek uh, dingen geleerd. Ja. Zoals bladmuziek lezen. Maar je leert ook naar klassieke muziek luisteren. En... Ja, dat is wel een goede basis voor wat je later daarmee ook gaat doen. Zoals bijvoorbeeld het in elkaar zetten van een leuk liedje. Precies, ja, ja zeker. Ja. Even over zo'n optreden in een, in een zaal als deze, een kleine zaal van het patronaat, in stad dan. Ja, superleuk. Superleuk, want we, zijn nu, we hebben in Haarlem veel opgetreden in cafés en we hebben ook wel in patronaatcafé opgetreden. Maar dit is toch weer een stapje verder en uh, ja, het geeft je gewoon meer ruimte om het podiumbeest inderdaad uit te hangen. Want in een café is dat toch anders. Dan heb je een andere sfeer? Vind je ook uh, dat er uh, toch wel uh, naar liedjes uh, geluisterd moet worden? Want je hebt nog wel eens een beetje het uh, probleem dat als je in een café staat, dat ze dan ja, ja, ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, ik vind dat als je ergens speelt waar mensen aan het eten zijn of zo, dat is toch wel iets. Ooit vorkje. Het ja. orkje in de, in, de, in de bord. Ja, precies. Ja, dat vind ik toch wel. Het is leuker als je echt zoals hier publiek hebt wat helemaal los staat te gaan met je. Dus, uh, ja. uh, even voor de mensen die dit horen en uh, terug horen, waar zijn de Mavics op het wereldwijde web te vinden? Ja, we hebben een eigen website dat is www.demaffix.nl. Um, Mavics is best moeilijk te schrijven. Dubbel F. Hè? Ook. Ja, dubbel F en met CK. Ja. Dus uh, ja, we hebben een uh, Facebookpagina en uh, je kan onze muziek horen op Soundcloud. Dus, maar dat staat ook op onze webpagina. Ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Dank jullie wel. Het is nu onze tijd voor onze grote hit. Ik kennen jullie allemaal van Haarlem 105 natuurlijk. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. Just shoot me down, our last one. We're Een Juist ja de Mavericks. Zeg is er via het wereldwijde web nog iets te beluisteren van jullie of zo? Ja. We staan op Facebook en we staan op Soundcloud en we hebben een eigen webpage, www.mafix.nl. Ja, check dat allemaal, eens even. dan kan je dus alles terugluisteren. Maar ook, jongens en meisjes, dames en heren, laat je even horen, want we zijn live op de radio, komaan! Woe! <applacht> Jazeker, Radio 105 is nu live aan het uitzenden, maar ook Alternative FM maakt opnames zoals ze dat altijd doen. En dat is allemaal terug te beluisteren via www.altfm.nl en dat op uh, donderdag 2 januari, uh, februari, mijn god, duizend miljard, 2 februari. Maar natuurlijk na die eerste uitzending is het ook allemaal terug te luisteren. Die jongens doen ook interviews met de bands en maken een registratie een compilatie van de avond. Um, laat je nog even één keer horen voor de Mavics. Kom op, nu de sfeer er toch zo lekker in zit. He? Goed zo. Dan um, nou hebben we de radio genoemd. Uh, we hebben natuurlijk. Ah, laat dat ding nog even open. Laat je ook even horen voor de fotograaf die meedoet voor de Rob Acta Foto Awards. En daar hebben we vandaag Jelte van Boheme. Laat je even horen voor Jelte. Come on. Ah. En ecco. um, Nog eentje, want die gaat de plaatjes voor jullie opzetten. Dat doet hij al de hele avond. De man die altijd de juiste platenkeus maakt. Wacht even, waar is hij dan? Oh, maar even, ik, ik kan het hier vertellen. Jawel, daar is hij weer. Kom op, geef een applausje voor onze DJ van Dienst. Kom aan. 10 minuten om. Ja, en tot zover was dat even weer de, de heer Fiesje. Maar we gaan weer verder met Ruud Houweling. En zijn nieuwste heet Spring Will Return. Dit allemaal natuurlijk vanwege de strandpaviljoens... die sinds deze week weer begonnen zijn met het bouwen. I should plow the land and wait around for spring to come. I should put the sea into the ground and wait for spring to come The day lies frozen on our patch I've got a fire going The scar you have is not as red Calm. Let's make this care. Crawl a new shirt and wait for spring to come. Soon you'll wear your summer dress. Dat is hem. De nieuwe van Ruud Houding. En het nummer dat heet Spring Will Come of Spring Will Return. Zo uh, geloof ik uh, dat hij heet. Um, over Ruud uh, gesproken. Hij uh, zal op 17 februari zal hij, uh, zijn nieuwe album Erasing Mountains gaan uh, presenteren. Vanuit de Amsterdamse Wellingweg. Ja, Iedereen dacht van waar is dat muziekje gebleven. Ja, Ik had het maar even op mijn uh, notebook uh, gezet. Maar dat uh, wilde in eerste instantie niet helemaal uh, lukken. Uh, daarvoor hebben je dus de, de, de compilatie uitzending. Uh, tenminste de eerste uur van de compilatie uh, kunnen horen. Van de derde voorronde van de Rob uh, Straks in het volgende uur zit hij iets uh, strakker vol. Dan hebben we 48 minuten. Uh, deze was 44 minuten. Dus, dus we moeten een beetje opletten. Uh, natuurlijk ook dank aan Thomas de Jong. Klinkt een beetje als... Nou ja, ik moet het toch nog eventjes doen. Maar goed, uh, dat heb ik bij deze gedaan uh, met uh, jong ZFM. Volgende week wel weer. En wij uh, gaan natuurlijk uh, nog afsluiten met een uh, nieuwe single. En die hebben we deze week uh, aangeleverd gekregen... van uh, een van de mensen van Bloom Illusion. Dat is Mariska. En uh, de eerste single die daar afkomstig is... Ja, dat is toch eigenlijk uh, een hele bijzondere. Want uh, zij uh, zelf uh, um, is ook nog illustratrice. En ik geloof dat er ook nog een uh, animatiefilm van gaat komen. Tenminste een, een clip daarbij. Dus dat uh, kun je allemaal uh, gaan verwachten. Tot aan het nieuws. Van 9 uur ga je deze horen. Chasing Butterflies van Bloom Illusion.